Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Een Japanse kerncentrale Fukushima 1 heeft brandgewoed. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Mogelijk is er een verband met een nieuwe naschok vannacht. Die is voorlopig ingedeeld als 6,3 op de schaal van Richter. Medewerkers van de centrale hadden het vuur binnen 10 minuten onder controle. Volgens beheerder TEPCO heeft de brand geen gevolgen... voor de straling in Fukushima of voor de koeling van de reactoren... waarmee nog altijd grote problemen zijn...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 De bonden zeggen dat de militairen zich boos, gefrustreerd en onzeker over hun positie voelen. Morgen beginnen acties in Havelte bij het tankbataljon dat wordt opgeheven omdat alle tanks verdwijnen. De politie van New York is op zoek naar een serie moordenaar. Bij de zoektocht naar een verdwenen prostituee zijn voor de negende keer in korte tijd menselijke resten gevonden. Het is nog niet duidelijk of ze van de verdwenen vrouw zijn. De 24-jarige Shannon Gilbert is niet meer gezien sinds mei vorig jaar toen ze een afspraak met een klant had op het strand van Long Island. Wel vond de politie sinds december de lichamen van vier prostituees in Jutezake, en De afgelopen weken nog, zijn nog eens vier lichamen gevonden. Ze lagen allemaal binnen een afstand van vijf kilometer. Er zijn gisteren op Long Island nog meer resten gevonden... maar het staat niet vast dat dat menselijke resten zijn. Dan nog het weer bewolkt en vooral in het noorden buien. Sommigen met onweer en aan zee zware windstoten. Het koelt af naar zeven of acht graden.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 Goedenacht dames en heren. Fijn dat u luistert naar de Nacht op 1 van de EO. En uh, wij zijn vannacht op zoek naar mooie verhalen over muziek. Muziekgeschiedenissen, geschiedenissen van een liedje of van een bepaalde muziekvereniging. En als u daarover wilt meepraten, dan kunt u bellen naar 0801 121 0801 121 dat kost u niets. En dan uh, kunt u zomaar eens in de uitzending komen. En dat gebeurt ook met Jantje uit Zuid-Laren. Goedenacht, Jantje. Ja. Uh, dat ging ook over uh, uh, mu mu muziek dan, hè? Ja, je bent lid geweest van de muziekvereniging, heb ik begrepen. Ja. En hoe heette die muziekvereniging? Uh, Juliana. Juliana. Ja. En dat uh, heeft bestaan voor de oorlog al. Ja. Waar mijn grootvader erbij was. En dat was die ventimento. En later na de oorlog werd het weer opgericht. En dat was Juliana. En dat werd door alle mensen zo die op het psychiatrisch ziekenhuis werkten... En zo, die, uh, die, hadden allemaal, uh, die zaten allemaal op de vereniging van Juliana. En waren ze druk bezig met werken en zo. Ja. Uh, snetventen, haar op een krabben. En rozebottes plukken. En, ja. en noem maar op. En ook evangelisatie van, uh, van zondagmiddag. Ja. Maar en dat al zulke dingen. Dat was, maar, om het even helemaal goed te begrijpen hoor. Ik verstaan haast, haast niet. Ja. Dat uh, is een beetje het verhaal van de avondantwoorden. Het, het schijnt iets met telefoons te zijn. Ik weet het ook niet. Ik doe mijn best zo ja, duidelijk ja, ja, mogelijk ja. te praten. Ik doe de vinger wel over. Oké. Okay. Ja. Um, even zien hoor. U was uh, lid van een muziekvereniging. En die is tijdens de oorlog heeft hij een tijdje stilgelegen. En, ja, dat uh, was Divertimento. Divertimento. En die is na ja, de oorlog op, op, omgedoopt in Juliana. Ja. Ja, en... En, en, en daar deden je allemaal dingen mee op, op een bazaar of zo, hoor ik net. Iets met rozenbottels en snertventen. Rozebottelsplukken, aardappelkrabben en snertventen. Dat en, was op een en... jaarmarkt of zo? Wat zegt u? Dat was op een jaarmarkt of zo? Ja, ook. Ah. Ja. En daar moest je dan helpen afsnijden noem ja. het op. En, en, en, en, en u zong in die vereniging of u speelde een instrument? Ik speelde met een hoorn. Een hoorn? En later met een waldhoorn. Oh, wat is het verschil ook alweer tussen die twee? Uh, nou ja, een stellenhoorn. Ja. Nou, dat is maar, uh, dat is maar weinig. Uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen. Uh, een waldhoorn, dat moet je transponeren. Transponeren uh, niet, uh, <laughs> niet. zweven, maar. Uh, weet je wel? De noten veranderen. Oh, Oké. Okay. Ik denk dat ik, dat ik een beetje weet wat het is. Ja. En bij de waldhoorn hoeft dat niet. Nee, bij de waldoorn hoeft het juist wel. Maar bij de stellenhoorn. Ja. Niet. En wat voor muziek speelden jullie met Juliana? Nou van alles. Ja, maar um, noem eens wat. Ja, <laughs> ik weet ze geuzebommelende waarden en, en, en, en Oh, ik weet zoveel zo maar. Ik heb ook zelf nog CD's en, en hoe heet dat? Uh, uh, platen. Maar alleen ik kan het niet meer vinden. Nee. Komt, ik kan het niet meer zien. Ik ben blind. Oh, zo je Ja. <laughs> en ik kan het ook niet meer. Le ja, ik kan wel le lezen in Braille... Maar alleen de kennende mensen niet meer. Nee, nee, dat begrijp ik. Maar u maakte. U heeft ook een plaat opgenomen met die, met die vereniging? Ja. ja, dat was daar toen bij. Ook bij. Eerst concoursen en zo, toen was dat bij Arnhem en overal. En. En toen ook. Uh, later naar Hilversum. Uh, plaatopname van NCFV. Ja? En toen ook, uh, nou ja, zo ging dat maar door. En zo is. Uh, we waren er altijd mee bezig. Tja, en het was dus, als ik het goed begrijp, ook wel een, nou, wel een, een, een muziekvereniging met de enige naam en faam. Als ja. je zelf platen mag gaan opnemen. Ja, ja. Moest, ja dus, je, moest, je nog een omhoog. moest je nog een soort examen doen voordat je erop mocht? Nee, nou, wij, wij niet. Maar er was, uh, vroeger mocht er een meisje er eerst nog niet eens op. Hmm. <laughs> ja, en uh, later wel. ja. En er waren allemaal gezinnen met acht kinderen. Dus er kwamen er wel mensen bij op. Ja. En die instrumenten, want voor een gezin van acht kinderen... is dat nog wel een prijzige kwestie. Werden die door de muziekvereniging uh, gekocht? Wat zegt u? Werden die muziekinstrumenten door de vereniging gekocht? Ja, ja, ja. ja. En ook uh, de, de kleding zo, de muziekpakken. Ja. Ja. En heeft u nog een hele, herinnering, een hele mooie herinnering aan een bepaald optreden? Oh ja, heel veel nog. Maar noemt u er eens één? Een? Heel veel, want ik heb zelfs nog aan de Matthäus Passion meegedaan. Oh, ja. dat is een lang stuk. Ja, en, ja maar dat was niet van de, Want ik was bij meer verenigingen. Kijk eens aan. Ja. En altijd op de Waldhoorn? Ja, Waldhoorn, maar ook uh, met, uh, met koren. En dan, dan zong u? Wat zegt u? En dan zong u? Ja, de Matthäus Passion. En, oh ja. En eh... Zoals uh, eerst ook kerkhoorden en zo. En, en ik heb alleen so solisten, uh, solisten uh, in de kerk gezongen en zo. Zo, dus u heeft, en, al uw hele, u heeft wel echt uw hele leven muziek gemaakt, als ik het zo ja. begrijp. Ja, ik ben ook bijna 65, maar ik bedoel... Toen, uh, ik ben met zeven jaar, zes, zeven jaar erop gekomen... Ja. En nu, uh, want u kunt nu niet meer zien, dat is natuurlijk ontzettend, nee, nee. ontzettend verdrietig. Want kunt u dan nog wel muziek maken, of doet u dat Jawel, dan niet Ja, al door hetzelfde, dat is nou niet zo leuk meer. Omdat u dingen speelt uit uw hoofd? Ja, uit mijn hoofd, ja, en, en dan, ik luister ook heel veel nog, nou nog. Ik bedoel, uh, ja. ja, want, uh, maar ja, als ik zing wel eens mee, maar alleen, uh, het moet net, uh, dit, uh, nou dit, mo dit moment niet, want ik heb aan de stembanden. Ja. Yeah. <laughs> Ik bedoel, uh, al meer zulke dingen. Dat, uh, ja. Als u, uh, stelde dat u nog muziek zou willen maken, is ja. er, kan dat dan ook? Is er ook iets als braille muziek? Nou, ja, het is wel in braille, maar de mensen die kennen het niet. De mensen kennen die muziek niet? of? Nee, die, oh. dan, nou, de braille niet. Oh, die kennen braille niet? Nee. Maar uh, dan, u bent dan toch de, oh, u bent toch de enige die het moet kunnen lezen om die muziek te kunnen maken of ja, want, denk ik er nou te makkelijk over? Wat zegt u? Of denk ik er nou te makkelijker over? vroeg ik. Ja, want uh, het is wel zo dat de toonladder is van C-D-E, arc Ja. Maar de ABC, daar gaat het dus een uit. Dan dan begint het met D E F G H I J. De toon ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik had net ook die gita gitaarleraar aan de telefoon. er is maar één ding in mijn leven waar ik echt ontzag veel spijt van heb. En dat is dat ik zelf nooit een muziekinstrument ben gaan spelen. Want het <laughs> lijkt me zo fantastisch. Maar en het dan, is dus heel moeilijk om in braille muziek te lezen. Dat begrijp ja, ik uit uw verhaal. En, en dan moet je voelen, hè? Ja. En ja. met het verantwoord moet je het uit het hoofd doen. Ja. Ja. En dan moet je uh, transponeren. Ja. De noten veranderen. In D, wat anderhalve toon verhoogt of verlaagd. Oh, ja. Huh? Ik begrijp het. En dan en al... komen er kruisen of mollen bij. En als, en u, nou... En als u nou zou weer, weer zou willen zingen, dan zou u ook, als iemand u voorzingt, een partij uit het hoofd kunnen leren. Nou ja, nee, dat wil niet altijd. Dat gaat niet altijd. Nee. Want dan weten ze niet uh, van. Uh... Ja, ze kennen dat niet. Nee, nee. Ja, ze kennen mu muziek misschien wel, maar niet uh, van zoals wat ik ken, van wat in braaien en noem maar op. Ja. Yeah. Ik begrijp het. Hoe je dat veranderen moet. Maar u luistert dus nog wel heel veel muziek en u, u zingt ja. af en toe ook nog wel eens mee. En u speelt nog de stukken die u kent. Ja, en ook, ook heel veel. We hebben ook heel veel gedaan. Ook uh, zoals evangelisatie en zo. Dat was op zondagmiddag. Ja. En, uh, en toen, uh, ja, de mensen en zo zijn ook al van overleden en zo die er, die er toen waren... En mijn ouders ook en zo en noem maar op. En, en het waren allemaal mensen en zo die van, ook van ziekenhuis werkten en zo. En die er ook bij waren. Ja, het was echt, uh, nou ja, hoe moet ik zeggen, een soort... Ja, toch een... een, een het, het hield de hele samenleving daar wel bij elkaar, die muziekvereniging, als ik het zo begrijp. Iedereen ja. was erbij betrokken. En ook, uh, ook velen met, uh, wat ik nou net zei, van snapfans en zo ja. En, ja. Ja. Jantje, ik, ik bedank je voor je verhaal over muziekvereniging Julia. Ik vind Juliana. De, Juliana. Juliana. Oh, wat een fout. nee, de koningin. Ja, nee, dat, kan ik niet, dat, is, dat had ik nooit fout mogen zeggen. Dank je wel voor je verhaal, Jantje uit Zuid-Laren... met de muziekvereniging Juliana. Wij uh, zijn deze nacht op zoek naar uh, bijzondere verhalen over muziek. Over muziekverenigingen of over een hele mooie herinnering... met een bepaald muziekstuk. Uh, of misschien heeft u wel een bepaald idee over, ja, over hoe muziek zou moeten klinken... zoals uh, we voor het journaal horen. Uh, wilt u reageren, wilt u meepraten? Dan kan dat en u kunt dat doen door te bellen naar 0800 1121. 0800 1121. U kunt ook mailen naar nacht.eo.nl. En u kunt ook twitteren. En als u dan het apenstaartje de nacht op één gebruikt... Dan uh, zie ik ook hier dat u een boodschap heeft gestuurd. Ik krijg ook allerlei mailtjes van mensen. Iemand die mij... Ja, ik kan het even niet zo makkelijk laten horen... maar die vindt dat wij allemaal naar Juice moeten luisteren... met twee zetten en het nummer Sad. Dat is op YouTube te vinden. Er zijn ook mensen die willen graag meer muziek horen van de Kift. Uh, ik raad daarvoor aan om even naar de website dekift.nl te gaan... Uh, en uh, gewoon een cd te kopen... want je koopt veel meer dan alleen maar een cd. Dat is ook ontzettend leuk. Uh, nou. U kunt dus ook mailen, maar u kunt ook bellen 0800-1121, 0800-1121. En wij gaan nu zelf ook weer naar een stukje muziek luisteren. En dat is A Little Time van The Beautiful South. I need a little time to think it over. I need a little space, just on my own.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 Myself. I need a little space to work it out I need a little room The Beautiful South met uh, A Little Time. En ik was druk bezig met iemand terug te bellen. Dat ga ik zo nog even doen. Uh, wilt u meepraten over mooie muziekverhalen? Dan kan dat. Belt u dan aan 0801-121 121 En dat kan echt van alles zijn. Ik heb zelf het heel heldhaftige verhaal opgezocht van. Uh, uh, wat was het? De bijnaam was Billy the Piper. Uh, de man die uh, bij Normandie aan wal ging met zijn doedelzak. En voor de troepen uitging om doedelzak te spelen. Uh, en hij bleef ook gewoon overeind. En hij liep een stad in en hij bleef spelen. Uh, de Duitsers dachten dat hij gek was en ze schoten hem niet neer en ondertussen heeft hij het moraal verstevigd. Nou, het is wel een heel erg dramatisch verhaal natuurlijk uit de oorlogstijd uh, over, uh, over, uh, over een doodelsakspeler, maar het is toch ook wel weer een gaaf illustratie van uh, hoe krachtig muziek kan zijn. Dus als u uh, ook mooi verhaal heeft, belt u dan gerust aan 0800 121 uh, Ik ga nog snel even iemand terugbellen en wij luisteren nu naar Milo.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 we swim together on weekly day trips to met you and me ook weer een mooie vrolijke vrolijke plaat we maken bijzondere dingen mee ik kreeg net uh, drie maanden gitaarles aangeboden van Peter het um, enige punt is nog een beetje de afstand want hij woont in Venendaal en ik woon in Den Haag dus dat is wel uh, nou ja misschien als ik op familiebezoek ga maar ik moet wel erg vaak die kant op dan uh, maar ontzettend leuk uh, dat mij dat wordt aangeboden want het is wel een oude wens van mij om toch eens een keertje nou eigenlijk al wel gitaar te leren spelen um, ik heb weer iemand aan de telefoon en dat is Hans en Hans jij hebt ook een gaaf verhaal want jij was de eerste band die in een kerk mocht spelen, hoorde ik. Ja, het is niet Hans, het is Frans. Oh, Frans, sorry. Ja, we hadden Frans, net... Van de, we hadden de net... Hilly Billy Schiffel Band. De Hilly Billy... Billy Schiffel Boys. Boys. Schiffel Schiffel. Schiffel. Schiffelmuziek. Die... Schiffel, ah. Je hebt de Light Schiffelgroep Groep en je hebt de Hilly Billy Schiffel Boys. Ja, ja. En die komen op eerste dagen weer bij elkaar. De dit jaar komen ze weer bij elkaar? Ja, na jaren... Wat leuk. Dan verzamelen verzamelen zich op de Willende de En waar is dat? Helena Veen. Lena Veen? Ja. En speelde jij in die band? Ik speelde de bas, country bas. Kijk eens aan, joh. Ja, wij schrijven veel liedjes ook. Ja. Wij waren de eerste band die toestemming kregen van Montje Bekkers om in de kerken te spelen. En waarom mochten jullie dat? In Brabant, in Den bos hebben we opgetreden, in Gesino in bos ja yeah. en in de, in de kerk Sint-Jan en in de Tresia-kerk. Maar waarom mochten jullie in de kerk optreden? Omdat wij de muziek, het kwam er net uit met de jongere missen. Ja. Yeah. En de muziek van ons, dat uh, had hij zelf een paar keer gehoord na afdrachten van uh, geld bij elkaar brengen met de KWJ voor de missie. Ja. Yeah. En toen zeiden wij, je mag hem ook in de kerk spelen. En toen zegt hij, nou, ik geef dat samen voor als jullie die nummers zingen. Alle nummer erbij, halleluja. Ja, dat doet het altijd goed in een kerk natuurlijk. Ja, dat is heel goed. Maar we hadden ook Ave Maria zongen. Maar ook, uh, we maakten zelf uh, plaatjes en zo. En in die tijd zongen we ook nummers van de Grote Beer. Ergens in het Wilde Westen. Ja. Ken je wel? Nee, ik ken het niet. Ergens in. Het wilde Westen woonde in zijn grote beer. Een in Indiaan, hij was de beste. Ik krijg hier echt. Ik zie, ja, ik heb echt. Er zijn nee, mensen ja, nee, hier ik, die. Ik heb ik... cocktail trio. Juist. Nou, de, man nou, die bier de technicus die kijkt mij aan en zegt: Oh, cocktailtrio. Het, is nog steeds, uh, het ligt nog steeds vers in het geheugen. Ja, Alleen niet bij mij. Ja, 40 jaar terug, van Ja. He. Dan moet ik als dertiger dan net toch even. Dan mis ik toch net de boot. Dat is wel jammer. Ik gooi je niet, zeg ik nog. Dan hoor. mis ik als dertiger toch net de boot, zei ik. Ja, ja, dat klopt. Ik zit rond de 67. Kijk eens. En het waren een vrienden, een vriendengroep. Ja. En met een zijn twee gitaristen overleden de laatste jaren. Oh. Ja. Maar vriendengroep en we leren elkaar gewoon met het instrumenten omgaan. En dat kwam heel goed over. We hadden een heel grote fanclub rondom eind zijn 300 leden. En hoeveel, hoeveel mensen heb, zitten er dan in, in die band? Er zaten er zes in. Er zaten er zes in, dus er zijn er nu ja, nog aan vier. Er zaten gita en twee gitaristen en een gitaarbanjo. Ja. En, en dan eentje op de bongo, en ik op de countrybas. Ja. Ja, en eentje op de wasbord. Wat leuk zeg. En ik heb nou al instrumenten weer verzameld. Dus degenen die nog van de band zijn, dan wordt dus met eh, Paasen nog een keertje. Wat nummer ophalen, wat lakken. Nou, ja, wat leuk joh. En waar gaan jullie, uh, ik bedoel, wat voor een locatie gaan jullie optreden nu? En de Willem de Zwijgerhoeve en Helena Veen. Oh ja, Willem de Zwijgerhoeve. Ja. Ik, uh, ik merk dat, uh, dat dit voor mij ook... Paasdags Eerste paasdagsmiddags. Eerste paasdagsmiddags. Dit is voor mij ook een muzikaal gebied waar ik niet zoveel van af weet. Want wat, nee, wat voor een soort nee, muziek is het? is is zo weinig schiffelmuziek. Terwijl dat er hele leuke schiffelmuziek uitgebracht is. Dus ja. Er zit een beetje tussen de, dit, tussen de country in, hè? Ja. En een beetje cospo. Nou, als je daar een keer een beetje verdiept, krijg, je dan je nog de tip... krijg je daar heel veel mensen blij mee. Ik maken. krijg je nog de tip Dixieland. Volgens mij heb ik hier iemand uh, bij mij in de studio zitten die binnenkort naar die uh, Willem de Zwijger hoeven toegaat. Ja, <laughs> dat kan. Ik zie toch wel een grote blik van herkenning. En hij uh, is dan uh, zelf met de groep hier? Of... Nee, nee hij, het is de technicus, maar die weet ontzaggelijk veel van muziek. Dus hij zit deze hele avond uh, zit hier mee te luisteren. Nou, en en hij, ik van de willen dus de wij groeien. Oh, kijk eens aan. Als die hier is, dan maar contact opnemen. Dan kan okay. we wat gedachten uitwisselen. Dan kunnen we nog wat... Wat leuk. Wat leuk. Hé, hey, uh, jullie speelden toen in kerken. Er was dat, uh, dat was gewoon tijdens missen dus. Wij speelden niet alleen in kerken. We speelden nee. op militaire basis. We zaten oh, in het voorprogramma voor Peter Koelenwijn. Hebben jullie zelf ook nog eens een plaat gemaakt? Ja, Trula. Trula. Trudela, oh trudela, hou je nog van mij. Maar is dat een single of is dat een... Uh... Een ja. En hebben jullie ook nog een album gemaakt met meerdere nummers erop? Nee. Dat niet. In die tijd hebben we wel bandjes opgestuurd naar Johnny Hoes. Ja. Maar die gebruikten ze meestal voor zijn eigen tekst oh. te maken. Ik schrijf op dit moment nogal wat muziek. Ja? Ja. Ik heb er al een paar liggen, die moet ik naar Sjaak Poels. Daar woon ik vlakbij, een keertje afgeven. Ja. Ja. Dus nog steeds wel uh, actief met de muziek bezig. Ja, ik Is het je werk geweest? nummers en zo. Nee, maar is, heb, het, is het je werk geweest? Of heb je het... Uh... Nee, ik heb een recreatiebedrijf. Ja, de zogenaamde Willem Maar eerder toen wij jong waren, dus rond uh, 15 en 16, zijn we daarmee mee begonnen. En ja. dat hebben we zo een, al wat jaren gedaan. En toen traden we heel, heel wat schouwburgen in Assen. Maar ook in de Bosch, in de Ark, heel veel, in Eindhoven. Ja, veel. En, en het leuke was, dan gingen we op vakantie. Ja, ja, met z'n allen, met een camping of zo. En dan gingen we daar spelen. En dan mochten we gratis dus nog wel een paar weken blijven staan. Vanwege het grote succes... Dan gingen we week... daar gewoon muziek maken. En toen zei die eigenaar, hey, jongens, uh, jullie mag gratis blijven staan... als je deze week nog één of twee keer optreedt Wat ontzettend leuk, zeg. Ja, er zijn ook relaties uit voortgekomen. Relaties in de ja. zin van... Uh, dat, je, dat je daar um, de jongens uh, meisjes leerde kennen en daarna mee getrouwd zijn. Oh, wat, wat leuk. Dat ja. allemaal via die muziek vanwege van die bijzondere en, als ik het zo begrijp, dus ontzettend populaire bent in die tijd. Ja, toen was het uh, heel populair. en uh, Wij zaten in uh, Theresiakerk, in Grijp. Ja. En dat was een heel beroemde pastoor. Ja. En pastoor uh, De Beer. Ja. De grote zoon van de fabrikant van de kousen en sokken in de Langstraat. En die een keer zijn hoorapparaatje doorgebrand waar <laughs> wij zaten te spelen. Zo, so, dat is... Uh... Dat hij het allemaal zat te draaien, dat hij het hard vond. Oh, oké. Okay. Ja. Yeah. Maar ook met Leopold vragen. In die tijd, die toen voor de kerk en in de televisie en zo zijn, uh, zijn programma had. Ja. Yeah. Ja, in die tijd was aan Lenny Koer en zo. Leuk hoor. Ja, en uh, Boris Bogens, saxofonist. En er kwamen bij ons ook allemaal bands, hè? Ja. Exception, t cent. Oh, kijk eens aan. Ja, wees kwam uit de geloof ik. Ja, aan de Arik. Ja. En aan de, de Wieland. De ja. Wieland waar we ook op waren. Hey, grote grote opioïnecentrum. Jo. Hé hey Frans, ik, uh, ik, ik wil je bedanken voor, uh, voor ja, het leuke wees. verhaal. En ik wens jou een heel goed programma. Uh, ja, ja, dankjewel. Een wij, uh, en wij... jouw technische, ik geef er maar een seintje. Zeg maar dat je naar Frans of de Fred vraagt. Want ik heet in Eindhoven Fred. Ja. Ja, en uh, hier waar ik nou zit op het randje brabant limburg heet ik Frans. Oké. Okay. Goed. Ja? Het maakt het niet makkelijker, maar we gaan ons best doen. Ja, hij, hey Frans. Jij komt met grote verhalen terug. Dat zal ik u wel beloven. <laughs> oh, kijk eens aan. Nou, er zijn misschien wel meer mensen die nu die kant op je komen. Ik weet niet hoe neer dat komt. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, ik weet het ook niet. Ik kan dat allemaal niet zo snel regelen. Hé, hey, maar Frans, bedankt voor je verhaal, Job. En ja, een goede dan. nacht verder. Hoi, hoi. Wilt u ook uh, mooie verhalen delen over muziek en uh, bands en muziekverenigingen en uh, bijzondere herinneringen... Nou, we willen het allemaal graag horen. Het zijn toch vaak wel erg smeuïge verhalen. Uh, belt u gerust naar 0800 1121 0800 1121. Dat waren de voortops met It's The Way Nature Planned It. En ik heb uh, aan de telefoon, heb ik even zien, Henk, Henk Bunschoten. Goedendag Henk. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat had ik me vast morgen zeggen, hè. Ja, ik doe ja, dat ik altijd vanaf even, nu. Over het feit dat die meneer uit Venerdal belde over de kwaliteit van de, van de muziek. Ja. En dat viel onder andere in het woord, uh, de een andere persoon, de... Matthäus-persoon? Ja. Nee, de Johannes-persoon, hij had het... De Westerkerk West, West, in Amsterdam. Ja. En uh, toen zei hij dat hij kwam uit Venendaal, want dan had je ook een westerkerk. Maar ik ben eens geweest bij de Matthäus Passion in de Plegelmusbasiliek. In, uh, in. waar is dat? In Oldenzaal. Ja. En dat was in april 1987. En nou heb ik toch dat, dat programmaboekje volgen. Dat vond mijn vrouw laatst met wat opruimen. Dus toen zei ze: Wil je dat nog bewaren? En toen keek ik erin en toen was het helemaal vergeten. En dat tot mijn verbazing, dat heb ik nooit geweten. Maar daar zong in uh, onze bekende bariton, Ernst yeah. Daniel Smit. En daar heb ik het eens even bekeken. Als je dan ziet wat voor een staat van dienst die man al had toen hij 34 jaar was, yeah. en dat hij wat, wat de bekendheid hij genoot door zijn kwaliteiten. Nooit geweten dat die man zo'n geweldige opleiding had gehaald. Yeah. En dat, dat blijkt ook wel uit zijn kwaliteiten natuurlijk, hè. Ja, was het... natuurlijk een, uh, een gevierde zanger en die, die men overal graag beluistert. Ja. Yeah. Maar dat was eigenlijk dit. En nou heb ik nog wat. Nou is er... Uh... Ja, wacht nog even, want ik, we gaan zo het even over Katwijk hebben. Want jij vond die partituur, maar bewaar jij dat soort dingen nog heel lang? Want het is 1987, dan heb je het. Is dat, ja, is dat er gewoon een programmaboekje? Dit of... is het. Nou, dat is daar staat gelijk de partituur in. Oh, met joh. Allemaal, ja. Met allemaal foto's van de zangers en de zangeressen. En dat ben ik toen twee keer geweest en dat was zeer indrukwekkend. ja. Want men spreekt altijd wel over de Matthäus Passion in Naarden. Dat is natuurlijk ook heel erg bekend. Yeah. Maar dat is jarenlang is dat uh, alleen maar toegankelijk geweest voor de upper ten. Ja. Yeah. Yeah. En op de hoogtijddag is goede vrijdag. Dan komen nog altijd die houten betoten. Ja? En het gewone volk mag naar andere dagen komen. Maar goed, dat, dat laten we maar even buiten beschouwing. Yeah. Maar, maar jij bent naar de Matthäus Passion geweest. En waar was die? Dat was in, uh, in Oldenzaal. Oldenzaal. Prachtig. Het Prachtig. Duits Duitskoor, dat was geweldig. Mooi, hè? Ja. Het is de, maar goed, over, de drukwekkende... over... Ja, Katwijk. Over het zingen. Ja. Nou is de vrijdag, uh, als je met een stelletje mensen uit Huizen... Nou met een bus met een man of vijftig... naar de mannenzang in Huizen. Of in, uh, in Katwijk. In Katwijk. Ik wist helemaal niet dat, er, dat het bestond, maar ik, ik, zie er, ik zie er echt naar uit. Want dat schijnt nogal... Uh, een heel spektakel te zijn, maar dat zijn alleen mannen. Nou, mannen koren? Of? Ja, nee, nee, gewoon mannen, dat zijn geen koren. Individueel kan je er zo heen. Oké. Okay. Dat, dat zal wel in de hervormde kerk zijn in Katwijk, denk ik. Ja. Ik ben, daar, ik ben wel eens in Katwijk geweest, maar nog nooit daar in die kerk, daar gaat het niet om. Nee. En jij gaat daarheen met een hele groep? Met een bus vol. Yo. Ja, dat, dat, ik zie er echt naar uit. Ja, en wat voor muziek gaan we dan horen in Katwijk? Ja, natuurlijk uh, christelijke muziek. Christelijke muziek, ja. Allemaal mijn gezangen neem ik aan. Ja. Ja, dat zou wel een hele happening zijn, denk ik, hoor. Ja, hebben ze daar een, een, een, een groot mannenkoor in, uh, in Katwijk? Ongetwijfeld, hè? Ja, maar die staan natuurlijk bekend om hun, om, om hun, uh, hun goede kerkzangen. Ja. Dat heb je meestal uit die, uh, uit, die, uit die vissersplaatsen. Ja, absoluut. Dat is nog van oudsher en dat zit er nog altijd in. ja die schippersplaatsen, die, die, die, die, die vissersplaatsen, die, die lieden, die zongen natuurlijk al hun liederen al op zee. Ja. Die hadden toch niks anders te doen. Toen had je nog vroeger, had je amper radio aan boord op je schepen. Ja. En, en dan zongen die mannen. En zo werd daar de, alle zingende tekort verdiend. Ja. Dat zijn de anekdotes tenminste van de van de, van de, de ja. zeelieden. Want waar, waar kom jij zelf vandaan? Waar ik vandaan kom? Ja. Ik, ik woon in Bussum. In Bussum. Dat is vlak in de buurt. Vanuit heel veel zo gezien. Dus ik, ben, ik woon eigenlijk op een, op een steenworp afstand van de studio. Ja, maar, jij, maar jij, ben jij opgegroeid met, met uh, koorzang? Ja, ik was vroeger lid, zelf lid hier van, een, uh, van het hervormd kerkkomen dat is helaas ter ziele gegaan. Ja. Trouwens, dat hele, dat hele zingen in die kerk dat is ontzettend teruggelopen. Ja. Als je nou alleen al kijkt naar uh, als je nou eens een keer naar een kerstdienst gaat, nou, er worden er amper nog, nog behoorlijke oude je, kerstliederen gezongen, ja. waar iedereen dan in die tijd naar snakt. Maar ja, dat is kennelijk de tand des tijds. Ja. Dat is hetzelfde waar die, uh, waar die uh, meneer uit Fyenadal het, het over had. Ja. Het is eigenlijk een beetje een verloedering van de van de zangkunst en van de muziekcultuur. Muziek ja. Maar ja. dan heb ik nog wat? Ik ben oh. sinds, uh, sinds kort ben ik lid van een Chanticoor. Het is weer oh. heel wat anders. Ja, dat is alweer een stukje anders dan het een Matthäus-person. Een ja, die zingen ook de oude zeemansliederen. Ja. En natuurlijk ook veel, veel Nederlands erbij. Ja. En dat is verdueffeld interessant. Leuk, joh. En de naam van dat, dat koor, dat heet Het Ruime Op. Ja, ik volgens dat, mij die naam dat wordt wel eens goed. Ja, ja. En, en treed je daar ook mee op? Dat treden we ook, ook mee op. Veel in, in, in, uh, in uh, bejaardenthuizen en zo. Of, uh, en ga je nu met die mensen naar, uh, naar Katwijk toe? Of is dat weer toch een hele nee, andere nee, groep? Nee, want die zijn niet van die aard. Uh, die hebben een. Uh, ik denk, uh, uh, laat ik het maar heel voor, voorzichtig uitdrukken. Een hele andere religie. Oké. Ze hebben niet het standaard. Uh, alle kanten op. Ja, ja ik nee, begrijp. Nee, daar wordt, geen, dat wordt, dat wordt geen, uh, geen geestelijke muziek gezongen. Nee. Het is allemaal een beetje. Ja, een beetje populaire semen, ja. en ook af en toe een beetje ruig, maar ja, dat, dat hoort dan bij dat. bij dat, uh, bij dat genre, maar zo. Ja. Maar het is, het is, het is verduiveld leuk en het is. Uh, ja, iedereen is ontzettend spontaan en uh, dat is uh, eigenlijk een, een, een muziekinstrument wat je kunt gebruiken, wat iedereen heeft. Ja. Want iedereen, iedereen heeft een stem, en op die manier kun je nog eens een goed je stem benutten. Ja. En dan kan je een hoop plezier aan beleven. Ik kan me voorstellen. Hé, hey, ik wil je bedanken voor je verhaal, Henk. Dus nou, heb en, en, en, uh, je En je hebt volgens mij je leven lang gezongen. Jij gaat komend uh, weekend lekker genieten in Katwijk van dat een mannenzangdag. Ik, dat hoop ik. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd voor okay. je. Oké. Uh, en uh, ja? ga lekker door met het programma. Ik ga... Luisteren. Oh, mooi, ik ga lekker door. Oké. Okay. Zo, en ga dat wel... we. Doei. Doei. En daar uh, werd nog even aan gerefereerd en er werd meer naar gevraagd. En in Venendaal was men er ook even naar benieuwd. Uh, voor zover ik weet wordt elk jaar met Goede Vrijdag... in de Westerkerk in Amsterdam de Johannespassioen opgevoerd. En ik ben er een paar keer geweest en dat is fantastisch en grandioos. Uh, dus ik raad u echt aan om daar even te gaan kijken... mocht u uh, nog geen plan hebben op Goede Vrijdag. Dan krijg ik nog een andere tip van net een mevrouw. Die hoorde het verhaal van Jantje, die uh, inmiddels niet meer goed kan zien. En dus ook geen muziek meer kan lezen. Die raden aan om eens een keertje bij Bartimeus te gaan vragen, want daar schijnen ze ook muziek te hebben. Ik weet niet precies of dat allemaal nog kan. Maar uh, Jantje, als je nog luistert, de tip is: uh, Komt uit een goed hart, want uh, die mevrouw had er erg mee te doen. En zei: Nou, dus vast wel nog wat mogelijk. Ik heb ook nog een, uh, een vaste beller aan de telefoon: Martijn. Goedemorgen. Goedemorgen, Martijn. Jij bent ook weer eens een uitzending. Wat is ja. jouw verhaal met muziek? Uh, nou, ik heb een heel veelzijdige, ruim, ruime smaak. Ja. Daar wil ik het zo even over hebben. Maar het is, als je het dus over uh, muziekverenigingen of dergelijke hebt... Ja. Ik, toen ik uh, ja, heel jong was, zeg maar, toen wilde ik graag drummer worden. Ja. Maar mocht het ja, van jou mijn... dus... Mijn moeder wilde mij een drumstel geven. Ja. Maar mijn vader was het daar niet echt mee eens. Ik heb, uh, ja, ik heb al vrije opvoeding gehad. Ik heb dat antroposofische school gezeten en zo, weet je wel. Ja. Maar mijn vader wilde, wilde dat niet. Je zag dat niet zo zitten. Ik denk uh, vanwege de buren. Ja, dat hoor je vaker. Ja. Dat is waar. Maar wat ben je toen gaan doen? Ben je ergens anders gaan trommelen? Nou, toen heeft uh, mijn. Uh, toen kwam ze het idee om mij bij de varen uh, te doen. En toen moest jij ergens anders toen toen, oefenen? Ja, toen, moest ik dus bij, toen kwam ik dus bij de Leonhardus van uh, varen, ben ik gegaan. Ja. En uh, dat lag mij eigenlijk helemaal niet. Want je moet dus uh, bepaalde uh, uh, ritmen uh, spelen, maar je kan helemaal niet je eigen gang gaan. Nee. En ik heb nog, uh, ik ben toen nog uh, in de kamer toch meegelopen. Ja. Maar het was helemaal niks voor mij, want je kon helemaal niet je eigen uitleven. Jij wilde een, jij wilde een solo spelen. Ja, ik wilde gewoon lekker eh, drummen op het drumtoestel. Ja. En ik had echt een heel goed gevoel voor ritme. Dat heb ik nou mijn idee nou nog steeds. Ja. Want als, ik dat, als mijn ouders mij wel een drumstel cadeau hadden gedaan, dan denk ik dat ik best wel misschien ver had kunnen komen. Ja. En ik heb, echt een, een, ja, ik heb altijd een goed gevoel voor ritme gehad. Ja. Dus, uh, nee. Maar uh, ik heb een heel veelzijdige smaak. Ik heb, ik ben, daar hebben een hoop mensen vooroordelen aan. Dat kan ik ook wel begrijpen. Ik, toen ik jong was, toen hield ik een beetje van die house muziek. Een ja. ja. beetje van de, de hardcore en zo. Dat ja. hoort ook een beetje bij die leeftijd. Ja. Hoe ouder ik ben geworden, hoe meer ik van uh, de, de wat softere house en dance ben gaan houden. Ja. Maar toen ben ik mijn Tsjechische vriendin tegengekomen. en die heeft mij echte popartiesten leren kennen waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had. En noem maar eens een. Nou, uh, Lionel Richie, Phil ja. Collins, een Rod Stewart, een Michael Jackson, een David Bowie, Whitney Houston. Die Duitse zanger Falco vind ik heel goed. Dus, uh, uh, zeg maar. Zeg maar. RB, een hiphop hop leren. Dus jij bent eigenlijk. Martijn, ik krijg een beeld. Ja. Jij bent dus gewoon, uh, gewoon. een hele nieuwe muzikale ontdekkingstocht begonnen. toen je je vriendin. leerde kennen. Ja, en, en ik, ben, ik hou zelfs van. Een, ik hou niet van. van uh, klassiek. Ik hou ook niet van. van uh, uh, hoe, je, hoe je het van die uh, rockmuziek en zo, maar wat ik ook leuk vind, dat moeten misschien ook mensen een beetje om lachen, maar ik, ik vind het ook leuk: het, het Rosenberg trio ah. Zigeuner muziek ja. en dat past misschien wel bij Radio 1, om misschien een <laughs> keer te, te laten horen. Nou, wie, wie weet, ik zal het dus aan onze muziek samen doorgeven. Hé hey, Martijn, ik bedankt wil voor je. Mag nog de groetjes doen aan al die Fransen? ik ga wel eens met mijn vriendin bij, in de Peel wandelen, bij Helena Veen. Dan kan je heel mooi wandelen. Ja. Yeah. Dus wij komen regelmatig bij hem in de buurt. Het is een heel mooi nou, paasje, je, uh, je moet dus op eerste paasdag naar Helena Veen daar uh, luisteren... naar de band van hem die weer samenkomt. Hé hey Martijn, bedankt ja. voor je verhaal, joh. En ja, goeiedag okay. verder, hè. Ja, de groetjes. Jo, dag. Nou, dat was Martijn. Hadden we ook weer eens een uitzending. Wij gaan nog even naar een mooie plaat luisteren. Matthew West met To Me. En uh, ja, gaan we lekker naar luisteren. En u kunt nog bellen 0800-1121. 0800-1121. Well, it breaks my heart Every time I see the world break yours in two You know those lies ain't true But when you let them get to you Being you is hard to be I see These days' sticks and stones Sound like paradise compared to those harsh words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 was dat met Toomy Me. en ik praatte even er doorheen, want we gingen wel erg enthousiast om deze plaat weer eens te draaien. Uh, ik heb aan de telefoon Gerrit. Ja. ja Goede morgen. Goede morgen Gerrit. Ja, ik ja, ga er, ik, ik doe het altijd. Een, ik heb nog herinneringen, veel. Heel veel herinneringen aan muziek. Ik ben, ik ben iemand uit de, uit de tweede wereldoorlog. Ja. Hoe oud, je, hoe, je, hoe, ben, hoe oud ben je? Hoe oud ben Gerrit? Ik ben 72 jaar. En jij hebt? Ik, ik word 73. En heb jij gevochten in de Tweede Wereldoorlog? Nee, ik heb niet gevochten. Ik heb dat meegemaakt. Oké. Okay. Dus ik weet niet of je iets weet van de slag om Arnhem. Jazeker. De brug ja. te ver. Heel veel meegemaakt. Ja. Mijn vader was weg. Die hebben ze, ze meegenomen naar Duitsland. Ach. Maar in ieder geval, het gaat over die muziek. Ja. En dan heb je elk jaar heb je in Oostbeek de Airborne herdenking. Ja. Van, uh, van de begraafplaats. Ja. En dat is zo'n... Ucomenisch, een eukomenisch uh, dienst voor katholieken, gereformeerde en Aan ja. allerlei soorten mensen. Ja. En uh, ik was een van de eersten die daar een, een graf mocht onderhouden. Oh, dat, deden ja. me, dat doen dus mensen dus uit de omgeving. Heb, mijn vader en moeder hebben toen nog een brief gekregen van die ouders ja. uit Engeland. Van die jongen die daar... Uh, begraven was. Ja. Yeah. En op een gegeven moment... dat heeft mij... ik ben mezelf helemaal niet zo gelovig... een beetje... Yeah. maar dat heeft me zo gepakt... die muziek... er werd er altijd gezongen... Uh, onder die kerkdienst... Uh, geestelijke liederen. Ja. Yeah. Uh, in allerlei soorten... en allerlei maten... en dat heeft me... Dat, tot op de dag van vandaag... ...heeft me dat een enorme, diepe indruk gegeven. En, en wat, voor, wat voor liederen zijn dat? Er waren liederen bij van Save the Queen. Ja. En dat Engelse volklied van Save the Queen. Ja, ja. En Open Duwe Mond en allemaal zulke... ik ik uh, de, de beroemde Engelse gezing, gezangentraditie. traditie oh, ja, ja. ja. als ik er nou uh, als ik er nou over nadenk... dan schiet je nog uh, schiet een eindje later ja, ja ik hoor het ja. en, en dat is elk jaar komt dat terug Dat komt elk jaar en, en ik heb een keer gereageerd op, op de EO een, een programma en toen, toen heb ik nog gevraagd waarom waarom gaat de EO daar ook niet een een, een, een uitzending aangeven... Aan, aan Want het is, is zo'n enorme herdenking. Ja. Yeah. Dan komen de vliegtuigen eroverheen en iedereen zingt mee. Het, yeah. is, on, het is onvoorstelbaar en er wordt zo weinig aandacht gegeven, althans door de EO. Ja, ja. Terwijl ik elke zondagmorgen mooier kijk dan die, die Dominee van de Veer. Yeah. Ja. Hmm. Dat is misschien wel een goede tip inderdaad. Ik denk dat Domen Van der Veer op dit moment wel waarschijnlijk nee, ligt ziek, te slapen. Hè? Hij is ja. Ziek, hè? Ja. Ja, of het maar niet zo erg is. Dat, ik, dat, ik weet niet precies hoe het op dit moment met hem gaat. Oh, van, van, maar goed, ik vind, ik, ik vind het een hele sympathieke man. Ja, het is een heel aardige man. Absoluut. Oh, zeker weten. Maar je en... zou dus goed vinden als we meer mensen kennis maakten van met de muziek... maar ook met het ja. indrukwekkende schouwspel ja, ja. van de herdenking van ja, de Airborne. Ja, en, en, en ik, denk, ik denk dat je heel veel mensen daar een, een plezier mee doet. Ja. Want het is, het, het, het, is, het is een gevecht geweest daar. En ik, ik heb ook pas een, een film laten maken. Oh? Uh, over, over, die, over die strijd. Ja. Die heeft de, uh, TV Gelderland uh, heeft in het leven geroepen. Ja. En die, en die heb ik en die heb ik gekocht. Oh, kijk eens aan. Je hebt die film ja. gekocht, oké. Okay. En, en, en voor herinnering. Ja. Ik, vond het een, ik vind het een, een, een bijzondere, mooie, mooie kerkdienst, ja. mooie liederen. Maar ben je nu zelf, eh, want je, het is maar één keer per jaar natuurlijk die herdenking, maar ben je meer met die muziek bezig gegaan door die, door die herdenkingsdiensten? Ja, ja. Elke zondag luister ik daarom. En dan, en dan hoor ik waar hij over preekt met nog een ander. En dat luister in Nederland zingt? Ja ja ja, ja, ja, ja. En ik, en ik ben nog op de EO. Uh, ze hebben me een keer een uitzending gemaakt van EO. Ja, joh. Dat ging over. Uh, waar, waarom geloof je niet? Want ik, ik, ben, ik ben mijn zoon kwijtgeraakt. Ik, zo, ik ben mijn vrouw kwijtgeraakt door, door een spierziekte. Ach. En toen hebben ze mij daar. Uh, eh, toen ben ik een, uh, een paar dagen mee geweest bij de EO. Voor mij hebben ze een hele uitzending gemaakt op de, op de TV. Oh, joh. Ja. Hoe heette dat programma? Ja, eh, dat ging over een over programma over, over, over geloven. Hmm. Of wa waarom geloof je niet? En wat is er allemaal gebeurd in je leven? Ja, joh. En uh, toen zijn ze uh, een paar dagen hier, hier bij me thuis geweest. Ja. Yeah. Daar hebben ze het, uh, de, de hele kamer een beetje overhoog gemaakt om die camera's op te stellen. Ja. Yeah. Met verlichting en alles. Maar als ik het zo goed begrijp, ben jij dus door de muziek van, uh, van de Airborne-herdenking ja, bij Arnhem. Ja. ben jij ja, ben ja. Je helemaal de EO ingerold ja, en ben je helemaal gek geworden op geestelijke muziek. Ja, heel erg. Ja, maar je, gel en, maar, maar, maar je, maar je luistert daar dus naar, maar je gelooft er. Je gelooft eigenlijk nou, niet wat ik, ze gezingen. Ik, ik, ja, ik ben, op, ik ben op de school met de Bijbel geweest. Ja. In Oostbeek. En uh, toen moest ik, we, moesten we allemaal weg. Want toen kwamen de, de gevechten. Hmm. En toen zei mijn vader en moeder, als, als die komen, dan moet jij zich allemaal naar huis toe. Ja. Want dan wordt het, dan wordt het veel te gevaarlijk. En toen, zijn we allemaal, toen moesten we allemaal vluchten naar putten. Hmm. En, daar hebben we, en daar hebben we ook een, een tijd gehad van bij, bij, bij gereformeerde mensen. Oh, dus op die manier is oh, wel een beetje een helemaal, rode draad in ben, je leven. Ja, ik ben er helemaal heen gerold. Ja, ik hoor het. Ja, maar ik, ik heb ik het nog steeds. Uh, Als ik erover nadenk. Ja. ja. Dan, dan ben ik helemaal weg. Ja, ik merk aan je stem dat je wat doet. Ja, dat hey. er wel wat. Gerrit, ik wil je bedanken voor je verhaal, joh. Ja. Wat uh, bijzonder uh, dat het zoveel ja. los bij je maakt. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Maar, maar, maar misschien is het iets voor jullie om een keertje... Ik, ga, ik zal eens even kijken of ja. ik iemand kan vinden bij jou om, om die tip te geven. Ja, want het is, het is in september, dan heb je die airbonnen. Ja. Elk jaar wordt die ja. gevierd. Ik ga er eens dus even naar kijken of ja, ik dat voor elkaar maar. kan krijgen. Ja. Hey Gerrit, bedank bedankt voor je verhaal. Goeienacht, hè. Goeien ja. Nacht, ja. Joep. Doei. Zo, so, dat was Gerrit. Gerrit uit Arnhem. Die ontzettend veel gevoel heeft bij, bij de muziek. Of bij de herdenkingen rondom Arnhem. Terwijl hij eigenlijk, eigenlijk niet echt een geloof achtergrond heeft. Dat is een mooi verhaal. Ik kreeg ook nog net iemand aan de lijn... maar die zat in de vrachtwagen. Het was bijna niet te verstaan. Uh, maar hij wilde toch even benadrukken dat wij ook even moesten zeggen... dat het ontzettend mooi is wat de Josi-bent uh, maakt. Die gasten maken natuurlijk ook fantastische muziek... en die gaan er helemaal op. Dus dat, is, uh, dat, dat compliment moest ook nog even uitgedeeld worden. Wij gaan dit uur uit met nog even naar een mooie, lekkere laatste plaat... waar ik uh, erg veel zin in heb om nog even te luisteren. En dan, uh, dan gaan we het volgende uur gaan wij muziek draaien. Ik wil iedereen bedanken die de mooie verhaal... Vertelt vannacht over, over muziek en wat het allemaal bij ze los heeft gemaakt. Wij gaan nu luisteren naar de Long Train Running van de Doobie Rudders en daarna komt het nieuws. Brothers met de Long Train Running. Wat een fantastische, mooi plaat was dat. We hebben het veel over muziek gehad en we hebben leuke en bijzondere verhalen mogen horen vannacht. Over mensen die goede herinneringen hebben bij hun muziekvereniging of een bepaald muziekstuk. Het was leuk om naar te luisteren en bijzonder om al die mooie verhalen voorgeschoteld te krijgen. Nogmaals, alle luisteraars bedankt voor die mooie verhalen en wij gaan nu luisteren naar het nieuws.